van kan met het NOS-journaal. Tegen een man die vorig jaar een vrouw van 96 neerstak op straat in Amsterdam eist het Openbaar Ministerie TBS met dwangverpleging. Het OM beschuldigt de verdachte van moord op de vrouw die ook wel oma Tony werd genoemd. Toch is er geen zelfstraf geëist omdat de verdachte volgens het OM niet toerekeningsvatbaar is. Vorig jaar liep oma Tony achter haar rollator door Amsterdam toen ze meerdere malen in haar hoofd en in haar buik werd gestoken. Ze overleed enkele weken later. De dader meldde zich bij de politie en bekende uiteindelijk. Hij zegt wraak te hebben genomen op zijn vader, die hem in zijn jeugd mishandelde. Het Britse pond is gekelderd door de toenemende onzekerheid... over het mogelijke vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. De onzekerheid houdt de financiële markten al maanden bezig... maar nu de invloedrijke burgemeester van Londen, Boris Johnson... ook campagne gaat voeren voor een brexit, is het erger geworden. Een lagere pond betekent dat import voor de Britten duurder wordt. Voor toeristen wordt Groot-Brittannië dan wel weer goedkoper. Europol wil mensensmokkelaars harder aanpakken. Er komt daarom een actiecentrum om EU-lidstaten te helpen bij het ontmantelen van criminele netwerken. Dat gaat volgens de Eurocommissaris voor Migratie helpen bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. Uit onderzoek van Europol blijkt dat bijna alle vluchtelingen naar Europa reizen met hulp van een criminele organisatie. IS heeft in Syrië opnieuw zo'n 40 ontvoerde christenen vrijgelaten. Ze zijn op weg naar de stad Tamar in het noordoosten van het land. De vrijgelaten gelovigen horen bij een groep van zo'n 230 Assyrische christenen. Vorig jaar werden die gevangen genomen toen IS een aantal Assyrische dorpen veroverde in het noordoosten van Syrië. In november werd het grootste deel van deze gevangenen al vrijgelaten. De vrijlating van de laatste groep zou het gevolg zijn van bemiddeling door een hoge Assyrische priester. Het weer, vanuit het noorden wordt het langzaam droog. Het is een graad of zeven. Vannacht blijft het op een enkele bui na ook droog. Morgen is er soms zon, maar er zijn ook wat buien bij opnieuw zo'n zeven graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Een modderspoor op de A4 Amsterdam-Rotterdam levert wat vertraging op tussen Dorp en Knoopend-Ypenburg. Daar staat nu 2 kilometer. En op de A10 tussen Geuzeveld en Amsterdam-Slotenvaart 2 kilometer richting Den Haag. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Real.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 Geur dan niet om mij, maar post op het leven en de dur niet om mij. Ik ben geboren in de liefde gevormd te. drie.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 Oh man. I feel my